van met het CNW-journaal. Maandag komt er een extra eurotop over de Griekse schuldenkwestie. Vanmiddag mislukte het overleg en alles wijst erop dat de zaak muur vast zit. Volgens minister Dijsselbloem is Griekenland nu aan aanzet. IMF-voorzitter Lagarde zei eerder vandaag dat de Grieken gewoon op 30 juni... bijna 1,6 miljard euro moeten aflossen op hun leningen. De deadline zal volgens haar niet worden uitgesteld. De centrum-linkse regeringscoalitie in Denemarken lijkt een grote verkiezingsnederlaag te hebben geleden. Na een kwart van de stemmen is geteld, komt de coalitie van Helle-Torning-Smit uit op zo'n 44 procent. De rechtsoppositie op ruim 55. exit polls lieten nog een nek aan nek racing maar die polls bleken niet betrouwbaar. Automobilisten die in een oude diesel rijden zonder roetfilter uit de fabriek gaan fors meer wegenbelasting betalen. Ook verliesrijders moeten rekening houden met hogere belastingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil voor deze categorie een hoog tarief invoeren van 22%. Het lage tarief van 4% is voor auto's die geen schadelijke stoffen uitstoten. Volledige elektrische auto's worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Na een ongeluk met een bus met Nederlandse toeristen in Algarve van vannacht liggen nog zeven Nederlanders in het ziekenhuis. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Bij het ongeluk kwamen drie Nederlanders om het leven.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 Het weer in de loop van de nacht neemt vanuit zee de buiigheid toe. Ook morgen overdag, overdag enkele buien. Ook af en toe zon bij 14 tot 17 graden. Zaterdag trekken de buien weg en wordt het zonniger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. GFM. Live. GFM. Met, met nu de nacht.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 Knock me down and school nothing really me on the feet You may hide and close your door Baby.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 éclier ces enfants bizar crachés dehors comme par hasard cachant l'effort dans le gris fort et une cripi son en étendard qui fait In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie hem. wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten.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 Ik slaap yeah. en stapeloos de nachten, En And I back to the future. De voel brandt de plek van mijn voeten. Ik krijg straks de stad, licht te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de duivel, de geeft tot hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebelen, ze duiken, van stil zit. Klaar voor de arts. die je hele kiks. Verslaven net alsof jij aan de heroïne zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gaan de zon breekt door. Achter, volgt op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik blijf wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slaapeloze nachten. In de zon bij ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap, ben ik even.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 Cause I've been losing nothing